Meer dan 80 automobilisten trokken zich er niets van aan. Ze krijgen allemaal een boete van 240 euro thuisgestuurd. En dan het weer, eerst droog en dan wat zon. Vanaf 1 uur geldt in de noordelijke provincies code geel voor zwaar onweer. Mogelijk met hagel en windstoten. Voor de buien uit wordt het in het noordoosten nog 28 graden. Elders wordt het wat koeler. Morgen en de rest van de week bewolkt en regen. Het wordt dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.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 girl with a funny name, she's called Cherokee, an Indian girl on the prairie, hoochie, coochie, choo-choo train,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 Ja. Op een vrij zekere manier. Jullie hebben natuurlijk heel veel klanten in Standvoort. En de, ja. de tweede groep waarvan je denkt ze zijn besmet, dan zit je in een corona-team. Hoe, hoe gaat dat om met, met, met de cliënten? Ja, nou, op het moment dat iemand, een collega in de wijk of een cliënt zelf het vermoeden heeft: van nou, ik heb wat klachten die kunnen passen bij corona, dan konden ze het corona-team opbellen.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 Nou, dat is het. Wij kijken echt elke week uh, hè, wat er gebeurt. We kunnen nu goed uh, de cijfers van de GGD... want de GGD is 1 juni gestart met het uh, landelijk testen. Dus die cijfers houden we nauwlettend in de gaten. Zie, zie, je, daar, okay. zie je daar veranderingen in sinds er uh, meer getest wordt en de cijfers ook vrijkomen? Nou, je ziet, je ziet wel dat er meer positieve uh, testen bekend worden...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 ja, weet je, de één op één zorg die wij leveren, maakt de kans op een besmetting natuurlijk ook al kleiner. En ik weet dat heel veel collega's heel erg rekening houden in hun persoonlijke leven. Hè, met het feit dat ze in de zorg werken, dus hun, hun eigen contacten ook klein houden. Om hè, de kans zo klein mogelijk te houden dat ze zelf niet uh, ziek worden. Nee, dat, zit, dat is natuurlijk de, de kant die je, die je niet kan uh, beschermen, eigenlijk als iemand in zijn privéleven besmet wordt... en komt vervolgens bij een klant... die ja. bij jullie in, in de niet-besmette uh, regio valt. Ja, ja. Ja, dat, maar dat kan je nooit voor zijn. Nee, nou, Zorg voor Ons heeft er wel al heel vrij snel voor gezorgd... Eh, door zelf te gaan testen binnen de eigen organisatie. Eh, dat zowel de cliënten, maar vooral ook de werknemers... heel snel getest konden worden... waarbij de uitslagen ook heel snel bekend waren. Oh, dus als ik...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 Mm -hmm. Zorgbalans vond het wel heel erg belangrijk... Uh, hè, dat het personeel in ieder geval ook het gevoel heeft... Uh, joh, als er wat is, dan kan ik tenminste bij mijn werkgever terecht. Ja, ja, dat het, is test, ook... uh, hè, het algemene testen heeft nog wel even op zich laten wachten. dus mm -hmm. dat, uh, dat is wel heel fijn. <clears throat> en je merkt ook uh, hè, aan de collega's dat het toch een stukje zekerheid geeft. Joh, ik heb een snotneus, ik bel, ik word getest... en ik weet op korte termijn uh, hè, of, ik, uh, of ik de ziekte onder de leden heb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 Handen aan het bed, zoals ze dat noemen. Dus er, zijn, er is altijd plek voor verzorgenden en verpleegkundigen en helpenden... in de thuiszorg en, en ook binnen de instellingen. Ja, um, is dat een algemeen tekort, toch? Landelijk, ja. ja. Dat, dat sowieso. Maar het is en lokaal ook? Zorgbelang. ook. Ja, het, nou, lokaal zitten we eigenlijk best goed, heb ik de indruk. Zou ik toch de andere collega's ook aan het woord moeten laten daarover... Mm -hmm.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 En daar word je ja. keurig uitgelegd wat en hoe. Ja. Nou, dan is dat, is dat weer duidelijk. Uh, Hartstikke fijn. Leonieke. Bedankt voor je uitleg. En, uh, Heel graag gedaan. Ik wens je een prettig weekend. Hetzelfde, dankjewel. Dankjewel. Oké, okay. dag.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 En dan e poi, en dan de kruis, non dan de kruis, en dan de kruis, en dan de kruis, en dan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 Ho un'aranciata, lei si fatta una risata, la mia whisky si è aggrappata, i cinque litri sè si scolata, mi Se sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardatolo, guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata rachiappata, l'ho frullata e mi ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi.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 In hey, fondo scusa, in cambio tu che carri? FM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 Maar ja, daar krijgen we de keurig. Dan de bewoners ook de, de brieven over, de nieuwe inzameldagen. Dus de komende week wordt de papier worden papieren containers dan opgehaald, wie daar eentje heeft. En dan in de week daarna worden de, alle dual containers uitgerold. En gelijk daarna wordt ook dan, men begint de inzameling uh, van, de, van het papier en het plastic uh, ik het, ik moet uh, met nu een, de dual container. Een, een, dan gaan we een week de krant opsparen en dan gooien we ze in de nieuwe bak.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 Nou, ik uh, voor nu, ja. uh, dank u voor de toelichting en uh, prettig weekend. Ja, van hetzelfde. Dank u wel. Goed, dag.